3 uur. Dit is Radio 1. Het Tijd van de Brink. Zometeen in dit is de dag. Twente gaat miljoenen uitgeven aan een groot vliegveld, maar is dat wel een goede investering? En Albert Verlinden maakt een musical die ons terugbrengt naar de crisis van de jaren 80. Nu eerst het NOS journaal met Marjan Koekoek. Minister Kamp zegt dat alle maatregelen uit het energieakkoord worden uitgevoerd, inclusief de sluiting van kolencentrales. Volgens de toezichthouder, autoriteit Consumentenmarkt, is het sluiten van vijf centrales in strijd met wettelijke regels. Kamp benadrukt dat de afspraken over sluiting van de centrales onderdeel zijn van een totaalpakket. Een van die afspraken betreft de kolencentrales, maar ook die afspraken over de kolencentrales, die gaan we gewoon uitvoeren. Dat betekent dat die 30 jaar oude kolencentrales die we hebben, een vijftal, dat dat gesloten zal worden. Dit zijn centrales die het milieu ernstig belasten en die dus gesloten moeten worden. Kamp gaat met de toezichthouder overleggen over de precieze uitvoering van het akkoord. De kolencentrales belasten het milieu en moeten dus worden gesloten, al dus de minister. Ook de CER vindt dat het energieakkoord gewoon uitgevoerd moet worden. Dat zegt SER-voorzitter Draaier namens alle partijen die het akkoord ondertekend hebben. Premier Rutte is bereid te onderhandelen over aanpassing van de maatregelen rond de belastingen. Maar het is niet simpel om daaruit te komen, zei hij bij de Algemene Politieke Beschouwingen. Veel oppositiepartijen vinden dat bepaalde groepen te veel belasting moeten gaan betalen. Rutte zei dat het doel van het kabinetsbeleid is om de inkomens evenwichtig te verdelen. Hij vindt dat het kabinet er voor volgend jaar in geslaagd is dat te doen. Oppositiepartijen verwijten de premier dat hij weinig concreet is in het bieden van openingen en dat hij eigenlijk de boot afhoudt. Op het nieuwe vliegveld Twente zal vanaf 2016 per uur één vliegtuig opstijgen of landen. Dat verwacht het consortium dat aan de slag gaat met de ontwikkeling van Twente Airport. De handtekeningen daarvoor worden vandaag gezet. Jaarlijks moeten er 930.000 passagiers gebruik maken van de Twentse luchthaven. Er zijn acht aanvlieg- en vertrekroutes. De inwoners van Zuid-Hengelo, Zuid-Oldenzaal en de Lutte zullen daar de meeste overlast van krijgen. Toch zal er naar verwachting minder geluid zijn dan voor 2008. Twente Airport komt op de plek van het voormalige militaire vliegveld. Bij een aanslag in de Keniaanse grenslands Mandera zijn zeker twee politieagenten gedood en drie mensen gewond geraakt. Zeer waarschijnlijk zit de Somalische terreurbeweging Al-Shabaab achter de aanslag. Die groepering is ook verantwoordelijk voor de schietpartij en de gijzelingsactie in het winkelcentrum in Nairobi, waarbij 67 doden vielen. Al-Shabaab dreigt in een videoboodschap met meer aanslagen als Kenia zijn troepen niet terugtrekt uit Somalië. Kenia startte in 2011 een offensief tegen Al-Shabaab en is sindsdien militair actief in het buurland. De Spaanse regering laat onderzoeken of de klok een uur terug moet worden gezet. Omdat het overdag vaak heet is, beginnen de Spanjaarden vaak vroeg met werken. Correspondent Jessica van Spengen. Ze staan relatief vroeg op om te gaan werken. Tot de lunch die hier later is dan in veel andere landen... hebben ze er eigenlijk al een dag op zitten. Na de lunch moeten ze door, al is de productiviteit vaak al een stuk lager. Ze komen laat thuis en om dan toch wat tijd met de familie door te brengen... gaan ze weer veel te laat naar bed. En daardoor ontstaat het gevoel van constant een jetlag hebben. En bekeken wordt of met het terugzetten van de klok... het Spaanse leefritme gemakkelijker en productiever kan worden. Dan nog het weer. Geregeld zon, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog en het is 15 tot 18 graden. Ook morgen en in het weekend geregeld zon bij ongeveer 17 graden. Wel zijn de nachten koud en is er kans op vorst aan de grond. Leinland Swaan over de situatie op de Nederlandse wegen. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat na een ongeluk tussen Blijnswijk en Gouda 5 kilometer. Drie rijstroken zijn dicht. Het loopt daar ook vast op de A20 vanuit Rotterdam voor Knoopend Gouwen 3 kilometer. Verkeer vanuit Den Haag kan beter omrijden via Af aan de Rijn over de A4 en de N11. Vanuit Rotterdam kun je beter omrijden via Gorkem over de A15 en de A27. Zometeen Albert Verlinden in, dit is de dag.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 Dit is de dag dat ondernemer Dick Wessels een zwierige handtekening zet... voor de bouw van Airport Twente. Maar gaan al die miljoenen aan investeringen straks ook geld opleveren? En Albert Verlinde zit zo aan tafel. Zijn musical Flashdance gaat zondag in première. Die brengt ons terug naar de goede oude crisis van de jaren 80. Onze natuurexpert Ton Eggehuizer is er ook nog. En tegen half vier is er uiteraard onze dichter bij de dag. Vandaag is dat Tim Pardijs. Praat mee via Twitter met de hashtag DDD. Of ga naar onze website ditistedag.nu. Straks om half zes ondertekent ondernemer Dick Wessels... namens investeringsmaatschappij Reggeborg een overeenkomst... die Twente aan een nieuw vliegveld moet helpen. Het zag er een tijd na uit dat het plan niet door zou gaan... mede door twijfels over de financiële haalbaarheid... en kritiek van heel veel Twentenaren. Een impressie. Een volslaagende jordmegalomaan plan... Dus wat is dan de, de nut en de noodzaak? project om hier, financieel de barcode. in dit gebied, overbodige luchthaven. Opnieuw die luchthaven plan. op de kaart te gaan zetten. Er is geen draagvlak. Weer een heel mooi stuk twente. En dit is echt een van de mooiste beekdalen oh. van Nederland. Oh. Er zijn nog geen potentiële exploitanten. Er wordt heel veel geld verrommeld en verknalt. En de berekeningen kloppen niet. Kijk eens, ik kan de vliegveld doordrukken. En dat, dat vinden ze nou mooi. Ja, meneer Dick Wessels, veel verzet dus tegen het vliegveld. Waarom gelooft u er wel in? Nou, allereerst even dat vele verzetten valt nog best mee. Er zijn meer voorstanders dan tegenstanders. Als u op Twitter kijkt, dan zult u zien dat er een groot draagvlak is... om uh, de baan die er nu mooi bij ligt, om die te gaan benutten. Maar Twitter is niet echt representatief, hoor. Wat vindt u dan wel representatief? Ja, een onderzoek onder de bevolking. Nou, die heeft ook uitgewezen dat er niet zoveel tegenstanders zijn. Oké, okay, u zegt u hoort ze wel, maar het zijn er niet zoveel. Nee, en vaak gaat het ook nog om eigen belang. Oké, okay. wat voor luchthaven heeft u voor, voor ogen qua grootte? Uh, ik denk dat wij op de duur toe moeten groeien naar een uh, vliegveld... zoals uh, Eindhoven en Rotterdam. Oh, dat zijn best wel grote, toch? Jo, die zijn redelijk. Uh, hoeveel hoeveel uh, vliegtuigpassagiers uh, per jaar? Nou, wij denken te de starten zo langzamerhand groeien, niet het eerste jaar direct, maar zo langzamerhand groeien naar uh, 600.000 passagiers en daarna misschien doorgroeien naar meer. Oké, okay, dat is wat u uiteindelijk wilt. Het is echt een, een relatief groot regionaal vliegveld. Ja, als je, wat je groot noemt. Ja. Wanneer kan het eerste vliegtuig vertrekken? Uh, begin 2016. Over twee jaar, ruim twee jaar. Over ruim twee, ja. Ik zei het al, in Twente wordt er openlijk getwijfeld... aan de haalbaarheid van de plannen... en menig luchtvaartdeskundige sluit zich daarbij aan. Klopt het dat we praten over een investering van 60 miljoen? Ja, dat is een beetje een vertekend beeld. Want daarmee is ook de, uh, de natuur die aangelegd moet worden... zit ook alles bij in. Dus dat is <lacht> geen geld wat alleen maar in de luchthaven wordt gestoken. Want hoeveel geld steekt u er zelf in met het consortium? Uh, vermogen dat benodigd is... En hoeveel is dat? Daar doe ik geen uitspraken over. <laughs> hoeveel subsidie zit erin? Uh, er zit maar heel weinig subsidie in. Ik vroeg hoeveel dat wel. dat zijn bijdragers die uh, de investeringen zijn. En het is een uh, contract van uh, 49 jaar. En na 49 jaar gaat het weer terug naar de overheid. Nou, u wilt er niet altijd wel over zeggen over de bedragen, als ik het goed proef? Waarom zouden we dat doen? Omdat ik aan naar vraag, bijvoorbeeld? Om, omdat de mensen, zeg maar, mee willen rekenen... en laat daar nog wel een ondernemer over. Ja, u zegt, maak je geen zorgen. Er zijn wel nee. mensen die zeggen, van, het is weinig risico voor, uh, voor Wessels... en als het misgaat, springt hij er goed uit. Nou, dat zou toch mooi zijn als dat zo ja, was. Ja, voor u, maar voor de, voor de rest van de bevolking niet. Want dat Waarom? Risico... daar is geen cent verloren... dus wat erin wordt gestoken, dat krijgen ze ook terug. Ja, waarom bent u daar zo van overtuigd? Als, er mensen nu, of als de overheden nu geld stoppen in een vliegveld... en er komt uiteindelijk geen vliegveld... dan hebben wij burgers daar toch niks aan? Ja, u denkt toch niet dat er geen vliegveld komt? Dat vliegveld komt er. Daar heeft u geen twijfel over? Daar heb ik geen twijfel over. Nee. Herman Finkers, goedemiddag. U heeft meegeluisterd naar het gesprek en u fungeerde een beetje als boegbeeld van de tegenstanders. Ja, mag ik even reageren op de opmerking van de heer Bessels? Heel graag. Want die zei, waar is dan wel representatief als je praat over um, wel, hoeveel mensen zijn er voor en, en tegen? Waar um, het wel representatief is, dus er zijn er gekozen gemeenteraden. En in heel Overijssel, want het is niet alleen Twente, ook Overijssel betaalt er dan mee. In heel Overijssel is er maar één gemeente die de vliegveld ziet zitten en dat is Enschede en alle andere gemeentes dus niet. Dus dat is al, al de meest representatieve onderzoek. Ja, meneer Wessels? Nou, ik, uh, ik weet dat niet wat meneer Vinkers zegt. Maar ik, uh, ik denk dat hij uh, persoonlijk heeft gezegd... wij blijven vrienden van Twente. En als je vrienden van Twente wilt zijn... en dat wilde hij toch ook... dan denk ik dat je Twente niet een luchthaven moet misgunnen... om in, zeg maar, die behoefte te voorzien... Of te creëren waardoor je uh, werkgelegenheid schept en waar het, uh, het, uh, de luchtvervuiling minder is dan voorheen. Heel mm. wat vinkers. Nou ja, wij zijn inderdaad, ik en ik, we kennen elkaar goed. En uh, wie doort altijd plat met elkaar als we elkaar spreken. Dat willen we even niet, kunnen we het de, niet volgen. Wij delen een warm hart voor Twente, maar we denken op dit punt toch wel totaal tegenovergesteld. Het punt is dat het bizarre is dat deze luchthaven, als die er komt... dat die de bereikbaarheid van onze regio door de lucht slechter maakt. Want? En het is ook is gaat op de kosten van... Veel belastinggeld en te kosten van werkgelegenheid. Ik kan het uitleggen. We hebben in onze regio een luchthaven. Die ligt 46 kilometer hemelsbreed gezien over de grens. Vloedhaven Muster-Ostabroek. Ja. Dat vliegveld heeft het momenteel moeilijk. Het heeft ook niet echt genoeg bestemmingen om te zeggen... daar heb je wat aan. Ik moet bijvoorbeeld binnenkort naar Rome. Dan moet ik toch naar Schiphol of Düsseldorf. Hmm. Dus um, dat komt op dat... FMO een te klein catchment area heeft. Dat, dat wil zeggen, uh, hoeveel mensen wonen er op één uur re reizen van dat vliegveld. U lijkt wel luchtvaartdeskundige. Ja, daar ja, word je onderhand. Nou. En, en, en als je nou in, de, in diezelfde vijver gaat vissen, op, op, uh, want hemelsbreed ligt het 51 kilometer van, van ons vliegveld. Als je in diezelfde vijver gaat vissen met nog een vliegveld, ja, dan hoef je geen Japanse wiskunde te hebben gestudeerd... om te snappen dat je dan het probleem niet oplost, maar verdubbeld. Wanneer toch dat ons, op, wilt u daarop reageren? Meneer Wessels, wilt u daarop reageren? Nou kijk, uh, ik denk dat Arman langs een aantal punten heen gaat. Als ik, uh, Even hierop mag... reageren. Hij zegt van als je nu hier een vliegveld maakt, ja, dan ja. in Münster gaat hij kapot. Ik ga daarop reageren. Ah, gelukkig. Als ik in Münster kom, en dan kom ik nog wel regelmatig, dan is het uh, idee, ik ben hier niet welkom. Dus het is geen uh, vriendelijk vliegveld. En dan kan ik mij voorstellen dat je eerder naar Düsseldorf... Uh, en naar andere luchthavens gaat... dan dat je in Münster uh, opgaat. Maar zijn de mensen niet aardig of zo? Nee, de hele behandeling... en de afhandeling is daar niet... Uh, van deze tijd. Hmm. Klopt dat Herman? Uh, dus, nou, ik... ik vlieg nooit vanaf uh, FMO omdat oh, ik altijd ergens anders heen moet dan wat daar geboren wordt. <laughs> ik, ik ben er wel eens geweest, ik heb er ook al gegeten. ik vind het een mooi uh, vliegveld. Maar als het gaat, ja, ik vind het een beetje een raar argument. Ik, ik weet wel dat de heer eens een keer een zakelijk aquifiekje heeft gehad met dat vliegveld. Ik weet niet of het daarvan kom, komt, maar het is in ieder geval wel zo... dat vliegveld gaat op de kosten van veel werkgelegenheid, dat vliegveld hier. Omdat al het geld dat naar dat vliegveld gaat en al is gegaan en daar verdampt is belastinggeld dat bedoeld was voor werkgelegenheid. Dat geld gaat naar het vliegveld, verdwijnt en ziet het nooit weer. Dus dat gaat de kosten van werkgelegenheid. En er zijn alle onafhankelijke deskundigen... Want eh, eh, Dick zegt wel, je moet het eh, rekenwerk overlaten aan een ondernemer. Ja, maar dit is eh, niet geld van de ondernemer, dit is geld van de belasting. En dat, dan gelden toch andere regels. Ja. En alle ondervangende deskundigen en ook Schiphol, het planbureau SCO... ook het rapport van de gemeente Enschede zelf, het lekrapport zegt heel duidelijk... dit vliegtuig kun je alleen draaiende houden door continu aan een zwaar belastinginfuus te leggen. Oké, okay. meneer Wessels, klopt dat? Nee, dat klopt niet. Ik denk dat wij het anders uitrekenen als je de kosten die de meeste vliegvelden moeten maken om aan een goed vliegveld te kunnen voldoen, zijn die drie tot vier keer hoger dan dat wij hier in Twente moeten investeren. En Herman gaat er even aan voorbij dat een heel groot bedrag van dat geld aan de natuur wordt besteed, waardoor je een mooi natuurgebied van uh, zeg maar zo'n uh, paar honderd hectare krijgt, waar de mensen in Twente ook weer veel plezier aan kunnen beleven. Ja, hier aan tafel dat... zit een natuurexpert, Ton en Gehuizen, Ton. Ja, ik denk dat um, deze natuurgelden toch vooral bedoeld zijn... om negatieve effecten uh, te mitigeren of te compenseren. En niet dat er zomaar een cadeautje aan natuur is gegeven... maar dat het compensatie is. Of, of ligt dat anders? Nee, er ligt toch wel iets anders... Want anders was dat geld er niet gekomen. En dan had de, de baan in plaats van uh, nu gebruikt te worden, had die opgeruimd moeten worden. Nou, Ik is, denk is, dat de die... kosten die daarmee gemoeid uh, waren, vele malen hoger zouden zijn dan het geld wat nu uh, en in hmm. de natuur en in de luchthaven wordt gestoken. De, de, de, de en wat Het geld, geld voor de ecologische hoofdstructuur wordt afgehaald van het geld dat... Was voor de ecologische hoofdstructuur. Dat gaat niet van die 60 miljoen af. En bovendien is het niet minder dan die 60 miljoen. Want wat niet meegerekend is, is het geld dat nu allemaal al gespendeerd is om tot dit punt te komen. Ik denk aan de uh, VTM, ADT, de waren de kwartiermakers, de, de, de, de, de kosten van de aanbesteding, onderhoud, beveiliging, de aankoop van de gronden. Uh, Waar ook heel belangrijk is, de vlies aan de gelegenheidscompensatie, ja. dat we hadden kunnen krijgen omdat de militairen weggingen. Maar meneer Vinkers, het lijkt toch dat u de strijd gaat verliezen. Want die handtekening die komt er vanavond gewoon. Ja, maar je mag toch wel zeggen... Het gaat van ons geld. Wij moeten betalen. En, en wij de, de belastingbetaler staat ook voor 80% garant. Maar geeft u de strijd op? Of gaat u nog door? Nou nee, ik ben al met u aan babbelen gezellig. Ja, en dat noemt u strijden? Nee, ik, ik heb het ook niet over strijden. Nee, had ik het over? Ja, dat precies. Ja, ik, ik heb wel gezellig gebabbeld. Ik heb ook wel gezellig gebabbeld met, uh, met uh, Dick Wessels. Denkt of, u dus. dat u over een paar jaar gelijk krijgt? Kijk, want ik, ik, ik ben wel bij, bij Dick geweest. En zeg, ik kan er nog niet als tuntenaar gewoon uitkomen. Ja, dat zou mooi zijn. Ja, als er nog gewoon een landingsbaan ligt. En op zich we hadden we elkaar ook wel gevonden. Ik zeg, onderhoud gewoon die landingsbaan. En want de, de, de, er is één categorie: Zwentenaren uh, uh, en Overijselaren. voor wie de bereikbaarheid door de lucht wel groter wordt. En dat is dat kleine handjevol zakenmensen. dat beschikt over een eigen vliegtuig of eigen hmm. vliegtuigen. En daar wilt u wel ruimte voor bieden? Ja, maar dan moeten ze zelf betalen en niet aan ons vragen, want dat is gewoon een hobby. Dan kunnen ze daar landen. Ja. dat is mooi. En dan heb je die landingsbaan heb je ook niet veel last van. Maar dit is een heel ander verhaal. Dit gaat, gaat is nu al, heeft het meer dan honderd miljoen gekost, volgens Enschede en meneer Wessels niet, maar die rekenen een heleboel dingen gewoon niet mee. Nee. Kijk, wat ja. je ook mee moet rekenen is dat de eerste acht jaar hoeft de vliegveld exploitant niets te betalen. Nee. Dat is zegt, ook graag. Dat moet je allemaal mee rekenen. U zegt het is niet gelukt om het als twinten onderling op te lossen. Uh, nou, dat, wel, wij waren er wel uit. Alleen de politiek en schreeuw wilden toch per se een heel groot vliegveld... met een terminal en een verkeersdorm en weet ik veel. ik heb nu, vorige week stond ik in Utebans, dat er en Enschleer zo zwaar moet bezuinigen... dat er geen taboes meer waren in, uh, waarop men ging bezuinigen. En men moest 16,1 miljoen bezuinigen. Dat is alleen al het bedrag waar we nu als belastingbetaler kwijt zijn... aan de verkeersdoren ja. en aan de terminal. En ja, die, precies, die, die dat gaat allemaal niet gebouwd werken. Gebouwd wordt door, door, door, door heer, heer, heer Wessels, dat zijn we gegund. Maar in ieder geval, het is wel één taboe... maar men bezuinigt niet op, de, op, op het vliegveld. En, en, dat, en dat had wel gemoeten, zegt nu meneer Wessels. Tot slot gaat u meneer Vinkers nog overtuigen, denkt u? Nou, ik denk dat ik uh, meneer Finkers wel kan overtuigen... want er zijn niet zoveel ondernemers... die in de economie van ons Twente nog investeren. En u doet dat, dat wel, zal, zegt u? En daar zal Herman West uh, respect voor hebben. Maar hoeveel maar investeert maar dat u dan? Ik, uh, dat hebben we mij net ook al gezegd. Ja, gegeven. dat klopt. Ik, denk, ik probeer het nog een keer. Uh, substantieel investeren wij. Substantieel? Want, uh, want het geld wat wij investeren... Ja, uh, zal er nooit uitkomen als het vliegveld niet in de winst komt. Hm. Dus dat houdt in dat wij dan, zeg maar, al die jaren zouden werken voor uh, Nobbes. Ja, nou we gaan het ontzettend goed en, en dat is voor een ondernemer eigenlijk niet zo prettig. Nee, dat doet u liever niet. Wij trouwens ook niet, niet-ondernemers. Maar dat is eigenlijk. Nee. Dick Wessels en Herman Finkers, beide hartelijk dank. En nou over een paar jaren weten we of het lukt. Ja, nogmaals, ik vind het dus niet een beetje ongepast... om aan de gewone burger in deze tijden van bezuinigingen en zo... om die te gaan vragen om deze hobby... want dat is het gewoon van een paar bestuurders en ondernemers... om die te gaan... Nee, het is helder geworden. Ja, het is helder geworden. Terwijl het kostwerkgelegenheid en het kostbaar bereikbaarheid door de lucht. heeft u verteld. Hartelijk dank. Oké. We gaan het hebben over de musical Flashdance. Hallo! Ik zie toch dat er iets met ons gebeurt Voel jij dat niet? Een man als jij daar past Een vrouw als ik niet bij Iedere danser verdwijnt in de muziek In het moment, in het hier en nu En dat is nou precies Wat je op die auditie moet laten zien Ik ben ik Dus weg met hoe het hoort Al hun redenen over de grens. de Albert Verlinde, presentator, journalist en theaterproducent, ja, u zit glimmend te kijken. Ja, ik had het nog niet zo goed. Ja, in de zaal wel, maar nog niet op een, op een bandje. Het klinkt leuk. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, hoe trots ben je? Nou, ik ben, ik ben wel heel trots, omdat uh, het is een titel die ik al heel lang wilde brengen, Flashdance. Ik heb een traditie met Fame en Footloose en Grease en al dat soort, uh, ja, jaren tachtig films bijna, om die op de planken te brengen. En uh, Flashdance stond ook op dat lijstje, alleen de musical die ik in Londen gezien had, was niet zo best. Hmm. Uh, en dan ben je eigenlijk twee jaar met Amerikanen en Engels aan het praten om het aan te passen. En als ik dan nu de afgelopen twee weken al zie bij de try tryouts... Ja, hoe, hoe leuk het geworden is en wat het losmaakt bij het publiek, dan, dan ben ik trots. Hoeveel is dit? Hoeveel is het nieuwstikkel van jou? Oh, ik reken niet. Ik, niet. ik heb nee, geen idee. Nou, laat het twintig zijn of zo. Geen idee. Oké, okay. en is het de beste ook? Ja, dat vind je altijd. Waar je op dat moment in zit, ja, ja. Je, vind je de beste. Maar wat ik leuk vind, is dat, uh, dat eigenlijk alles waar ik voor sta... komt hierin terug. Uh, uh, aan de ene kant zit er weer een, een, een, ja, een ouder talent in. Daar hou ik van. Hè, Caritesse, die uh, op de planken staat. Uh, Jim Bakkum, als, als een idool. En ik geef weer de kans aan jonge mensen, onbekende, relatief onbekende mensen... om een hoofdrol te spelen, zoals Anouk Maas en Jan Tien-Eeuwen. En dat vind ik leuk, om in deze tijden... waarin er echt ook voor theatermensen steeds minder werk is... toch te zeggen van... Hey, jij bent jong, je hebt ja. talent, ga het maar gewoon doen. Ga maar ja. naar voren. Een, goed, een goede musical, maar wel met mensen die je dan nieuwe kansen kunt bieden. Ja, dat is absoluut. Vluchtdienst ja. ja. gaat over een jonge vrouw die haar droom wil waarmaken... namelijk aangenomen worden op een prestigieuze balletschool... en dat in een tijd van crisis. In de film in de jaren tachtig klonk dat zo. Ik zag je dansen last night. Hi. Ik ben Nick Hurley. Really? Ik heb je naam gezien op mijn paychecks. Dus so wat doet een danser werken als een welder? Je moet een leven maken. Ja, de hoofdrolspeelster in de film die werkte als lastig voordat ze ontdekt werd. Wat is het startpunt uh, in de musical voor jouw hoofdrolspeelster? Uh, ook lastig. We beginnen met ja? een enorme metaalfabriek... waar inderdaad de banen op de tocht staan. En, en Nick Hurley, dat is dan Jim Bakum komt eigenlijk binnen om te saneren. Dat is het verhaal. En uh, zij heeft de droom dat ze zegt... ja ik, ik doe dit nu, maar ik wil dansen, ik wil je uitbreken. En ja, daar gaat het voor mij ook over in deze tijd. Ja, dat, is, dat... Kan je die tijd van toen vergelijken met nu? Eigenlijk wel. Ik zat in die tijd zat ik op de Kleinkunstacademie in Amsterdam. En het was om de hoek van de Kalverstraat. Nou, daar stond de ene naar de andere pand, stond er leeg. Ja. Uh, dus steeds als ik nu meemaak van de crisis... denk ik, ja, nou, dat in, in de jaren tachtig, toen ik begon... was precies hetzelfde. En dat is juist een tijd... en daar gaat deze productie ook over... waarin als je gewoon voor, voor je eigen gevoel gaat... ik ben toen een cabaretgroep begonnen... Uh, dan, dan is er echt wel wat mogelijk... als maar je dan, buiten dat, die dat, lijnen probeert dat, te denken. Ja, maar dat klinkt als dus economisch niet zo interessant. Op dat moment? Of, of dacht je toen ook al... commercieel is er is misschien wat te halen? Nou, economisch was het niet zo interessant... want ik heb dat een paar jaar met aanvullende uitkering gedaan. Maar <laughs> ook subsidie. En mijn ouders ja, ook subsidie. En Mijn ouders gingen vrolijk iedere keer naar voorzingen toen om te tellen hoeveel mensen er in de zaal zaten. <laughs> uh, maar je, je, kweekt, je bouwt wel aan je eigen talent, aan je eigen mogelijkheden. En ik heb de eerste vier, vijf jaar nauwelijks iets verdiend... toen ik aan het werk was, maar daar ging het ook niet om. En ik heb de periode dat we zo heel rijk waren met z'n allen... heel vervelend gevonden dat mensen, als ze nog maar... Net Begonnen. Meteen begonnen over een laptop en een lease auto, weet ik niet wat. Ah ja. Dus ik vind het ook lekker om te, om te werken aan je mogelijkheden in de luwte, en niet onmiddellijk door, door economische factoren gedreven te worden. Maar jij zei net, ik wil relatief onbekende mensen kansen geven. Waren er mensen die jou kansen gaven toen? <laughs> uh... Ja, Jos Brink heeft mij een kans gegeven door als eerste, toen ik een eigen cabaretgroep begon, uh, over de tafel duizend gulden te geven. Te zeggen: Kijk, dan kun je alvast beginnen. Nou, dat is prachtig. Maar ik heb later, toen ik de tv-kant op wilde, wel eens de, de, de hand gemist. Uh, wat ook gevaarlijk is hoor. De hand die zei: Kom maar, ik, ik loop wel, loop jij maar mee, dan gaat het allemaal gebeuren. Dat want, heb ik want je wel mensen gevonden. die zo'n hand hadden, maar hem niet aan jou gaven? Ja, kijk, op van Ende was er in die tijd natuurlijk al. En die, die, die, die gaf dat soort handen aan mensen. Maar niet aan jou. En, en niet aan mij. Maar het leuke is wel dat ik denk van... Ik vind het nu heel leuk om mensen die handen te geven. Alleen heb ik ook voor mezelf gezien wat het betekent als je hem niet hebt. Hoe, je, hoe hard je moet werken om je passie, om je droom te verwezenlijken. En misschien is het wel stoerder om het zonder hand te doen. Eigenlijk wel. Dus wat ik nu geef, ik geef, zou ik maar zeggen, twee vingers. Dus het is heel leuk niet dat in mensen Nederland. een beetje mee, een duwtje meekrijgen... Maar, maar ze moeten het wel zelf doen. Ja. De film kwam uit in 1983 en deze muziek hoorde daarbij. Nou, Ton huis is dat ook een beetje jouw puberteit geweest? Uh, de, geluk... Of schat ik je dan te jong in? Gelukkig is dit langs me heen gegaan. Echt waar? Ja, echt waar? Ja, ik, je, je kent die nummers ik, helemaal niet? Ik, ik ken ze wel, want ja, ik, ik luister ook naar de top 2000... en daar komt dit langs, maar het is niet mijn smaak. Nee, nee. nee, nee. Waarom niet? Ja, ik euh, heb een andere smaak. Alleen maar de, gebro de gebroeders Jussen die is straks waren. <laughs> oh, die vind ik ook fantastisch. ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Ik, ik vond ook dat ze zichzelf te weinig recht deden... door te zeggen dat ze niet aan status waren. Want dat, dat zijn was, ze was gewoon. ze ja. zijn topartiesten. Ja. Ja. Um, Albert, um, wie is jouw publiek? Is, is dat de generatie uh, Oppenhuizen? Of hebben we nog een andere generatie? Ja, want er op waren op gelukkig heel veel die wel naar die film ja. toe gingen. Ja. En, en de hits komen nog steeds voorbij op alle zenders. En het leuke aan deze productie is dat hij echt voor alle leeftijden is. Dans is in nu, hè? So I think you can dance. Het is het, de acrobatiek van deze tijd, vind ik eigenlijk. Dus die generatie zit ook al met, met al die mutsjes in de zaal... en, en die hoets op en zo, die zitten te genieten. De oudere generatie met een karitefse die de dus sterren van de hemel speelt. Eigenlijk is die gewoon voor alle leeftijden bestemd. En het is echt, dat wil ik toch wel even zeggen... in deze crisistijd is het de enige grote reizende musical. Het is de enige musical die in een theater bij jou in de buurt komt. Hmm. Tegenwoordig moet je reizen ergens naartoe. Dit staat gewoon in je eigen stad. En, en kunnen we het wel betalen? Is het duur? Uh, nee hoor, ik zit altijd op een lekkere prijs stellen. Op, op 20, 30 euro per kaartje. Nou, dat zijn niet de enorme bedragen. En het is ook voor het land, ook voor de Jaarzen in het land, belangrijk dat dit soort grote initiatieven ja, blijven bestaan. Hoe komt het dat de musical het nou zo goed doet? Bijvoorbeeld Soldaat van Oranje, dat gaat maar door. Ja. Ja, ik denk dat het pas bij, bij de televisie- en filmgeneratie... Het is een van de weinige theatervormen die hetzelfde, de, de, dezelfde montagesnelheid heeft. He, door tv zijn we gewend dat dingen snel zijn. Musical heeft dat ook, dat is een gemonteerde theatervorm. Ik ben dol op toneel, ik ben dol op opera. Maar dat is toch allemaal wat, daar moet je ja, echt van houden. Daar moet je je toe zetten. En want dat gaat trager. Ja, en Musical ja, ademt een beetje met jou mee, met deze tijd mee. Ik denk ja. dat dat het geheim is van Musical. Wordt dit een groot succes? Ach, Klopt, klopt, klopt. We hebben zondag première in Tilburg. Nee, en maar ik... jij bent, Jij bent theaterproducent. Jij voelt de kaartverkopen. Ja, het de, kaart, de, de, de kaartverkopen wijzen de hele goede kant op. En, en alle reacties op en, Facebook is en, dat en Twitter. Is dat eerlijk? Of zeg je van. Nee, nee, dat is gewoon, echt ik moet waar. Ik gaan dan pluggen nu? Nee, nee, nee. Dat is echt eerlijk. Anders zou ik echt uh, met stukken wallen onder mijn ogen. We halen je terug. Het ziet als er het leuk klopt. uit. In beide gevallen kom ik terug. Zullen we dat doen? Vind ik ook goed. Jij zegt het wordt een groot succes. Ja, en tot eind januari dus in twintig grote theaters in Nederland te zien. Tijd voor onze dichter bij de dag. Dat is vandaag Tim Pardijs. Tim, goedemiddag. Hi, Thijs, je goedemiddag. Was beetje, je was een beetje zenuwachtig, zag ik op Twitter. Is het wel goed gegaan? Uh, nee, ik was niet ze erg zenuwachtig oh, hoor. Dat dacht ik. Nee. Wat was het dan? Nee, het was... Uh, um, uh, ik heb het samengevat uh, het gedicht door het over de jeugd uh, te doen. Dus daar schreef ik over ah, De jeugd. Ah, oké. Okay, nou goed, laat me horen. Ja. ja. De titel is Het debat gaat intussen verder... Gelijk maar even die cd van de twee jonge pianisten met eeuwenoude composities geluisterd. Daarop wordt gespeeld met historische feiten. Als je jong bent moet je voorzichtig zijn met theorieën en met opmerkingen die je een leven lang kunnen achtervolgen. Zoals dat er nog tijd is. Ik kreeg een berichtje van een jeugdvriend dat hij vandaag af zou stemmen. Maar waar ik ben is mijn jeugd niet en waar mijn jeugd is ben ik niet. Dus waarom zou ik bang zijn voor mijn jeugd? Vast staat op basis van authentieke documenten dat dat een ziekte is die een leven lang duurt en waar je je niet op kan voorbereiden. Als ik luister naar die cd voel ik me een jonge jongen die weg wil komen maar door weg te kruipen in mijn laatste hoekje een verkeerde weg kiest. Als ik dan eindelijk 90 ben hoop ik dat iemand zegt dat wij ook wel even hadden kunnen wachten. <lacht> Dankjewel, Tim. We zetten jouw gedicht op onze website. Dit is de dag.nu. En dan kunt u ook ja. reacties kwijt op uh, wat er hier vandaag allemaal langsgekomen is. We danken onze gasten: Albert Verlinden, Paul Jansen, Roderick van Grieken, Piet van Tellingen, Ton Eggehuizen, Lucas en Arthur Jussen, Dick Wessels en Herman Vinkers. Radio 1 gaat zometeen door met Villa VPRO. Tesselblok, goedemiddag. Dag Thijs, Jij hallo. Zit in Den Haag bij de Algemene Beschouwing, of moet Zo ik? is het, ja. We hebben bij jullie ook al het een en ander gehoord. En wij hebben natuurlijk ook ons eigen politieke panel... met commentaren en analyses van alles wat zich tot dan toe... want het is na vieren, heeft afgespeeld. En Helmoet Hertsel is hier. Hij is al bijna 30 jaar correspondent in Den Haag... voor onder meer die Welt en die Presse. Bovendien erepresident van de Vereniging voor Europese Journalisten. En hij kijkt met die, met die niet-Nederlandse ogen... naar het politieke schouwspel deze dagen hier aan het Binnenhof. Dat straks in Villa VPRO. Dit is Radio 1. Het is half 4, maar Jan Kukuk met het nieuws. De Belgische spoorwegmaatschappij NMBS heeft een schadeclaim ingediend... van ruim 40 miljoen euro, omdat de Vira niet ingezet kan worden. De NMBS stelt de Italiaanse treinenbouwer Ansaldo Breda daarvoor verantwoordelijk. Vanmorgen zette Ansaldo Breda nog een advertentie in de kranten... waarin stond dat de Vira over een half jaar weer rijklaar kan zijn. Premier Rutte is bereid te onderhandelen over aanpassing van de belastingmaatregelen. Maar het is niet simpel om daaruit te komen, zei hij tijdens de algemene beschouwingen. Veel oppositiepartijen vinden dat bepaalde groepen te veel belasting moeten betalen. Ze vinden dat Rutte de boot afhoudt als het echt om aanpassen gaat. De SP wilde om die reden het debat vandaag schorsen, maar daar was geen meerderheid voor.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 Volgens de autoriteit Consument en Markt is sluiting tegen de mededingingsregels en wordt de consument er de dupe van. Kamp benadrukt dat het akkoord een totaalpakket is en hij gaat overleggen met de ACM. Tot zover. AMB Verkeersinformatie, Wijnland Flinke problemen bij Gouda. Door een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag... staat tussen Blijswijk en Gouda 10 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Den Haag kan beter omrijden via Alfa aan de Rijn... over de A4 en de N11. Verkeer vanuit Rotterdam komt in de file op de A20 daardoor. Voorknopend Gouwe inmiddels 8 kilometer. En vanuit Rotterdam richting Utrecht kun je beter omrijden... via Gorkum over de A15 en de A27. Dit is Radio 1, Villa VPRO, Texel Blok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa WPRO. Vanuit Den Haag aan het Binnenhof... waar premier Rutte al vanaf vanochtend half elf bezig is... met zijn antwoord aan de Kamer op dag twee van de Algemene Beschouwingen. Cijfers, debattrucjes, uitgestoken handen... open deuren waar niemand doorheen gaat, cijfers. U zoekt het maar uit. Maar gelukkig hebben wij ons politieke panel... om u daarbij een handje te helpen, na vier uur. En daarvoor bekijken we deze hele opmerkelijke politieke voorstelling... door niet-Nederlandse ogen. En dat doen we met Helmoet Hecht... Al bijna 30 jaar correspondent hier in Den Haag voor de Duitse pers. En nog steeds in staat om van zijn stoel te vallen. Uw reacties zijn welkom via de site villavpro.nl. Dit is tot half vijf, Villa VPRO. En we schakelen eerst even naar elders in dit gebouw van de Tweede Kamer, naar NOS-verslaggever Margreet Boer, om even bij te praten over wat zich de afgelopen uren heeft afgespeeld na de lunch. Margreet, hallo. Ja, dag. Ik heb Rutte in elk geval op een bepaald moment blij horen constateren, wij zijn hier zaken aan het doen, maar je krijgt niet de indruk dat de oppositie dat in de gaten heeft. Nee, precies. Uh, Rutte die, is dat oprecht van mening, denk ik, dat hij uh, zaken aan het doen is. Hij Die uitgestoken handen waar je het over had, ja, die steekt hij continu uit, maar de oppositie de politie raakt toch wel meer en meer geïrriteerd... vooral vanmiddag na de schorsing. Ze vinden het debat onbevredigend... want ja, premier Rutte doet dan continu die handreikingen... en wil met alles en iedereen steeds praten. Maar volgens Alexander Pechtold moet hij vandaag... dan ook eens een keer duidelijkheid geven over die inhoud. En hij moet aangeven wat hij nou echt wil. En Pechtold is al die vaagheid van de premier meer dan zat. In gesprek gaan, er goed naar luisteren, er goed naar kijken... het nog eens bepraten. Voorzitter... Waarbij het en waar, waarbij dan uh, het, het, de kleine lettertjes aan het eind zijn, maar graag wel bij ons effect uitkomen. Voorzitter, ik heb nu drie onderwerpen vanochtend waar ik zo langzamerhand het gevoel krijg, er zit gewoon nul beweging. U komt geen stap dichterbij zo. Wat kan ik meer doen? Voorzitter, We houden niet vast aan de manier waarop wij dat zelf nu bedacht hebben. Wij zijn bereid te kijken naar alternatieven en die met elkaar heel serieus te bespreken. Ik vind het vergaande toenaderingen. En wat ik nou vraag aan de heer Pechtold, voorzitter... Is, en dat zou, vraag ik echt naar alle oprechtheid... maar ik oprecht meen dat deze coalitie probeert om de hand uit te steken... naar de oppositiepartijen, om dat ook een beetje te erkennen... Maar het beeld wat hij nu neerzet alsof er vanmorgen niks gebeurd zou zijn... daar herken ik me oprecht niet in. We hebben verschrikkelijk hard gewerkt, ook gisteravond nog in de coalitie... om te kijken hoe kunnen we op een aantal hè, belangrijke zorgen in de Kamer... wat tegenbewegingen maken. We maken stappen, we praten, ik kan al die synoniemen weer doen. Het is de vraag of ik moet uitkomen bij uw kruisje nee. en daar tekenen... Nee. of dat ik moet... Nou, laat ik dan laat ik het heel politiek. Collega Zijlstra, zet in de krant het ontslagrecht is bespreekbaar. Herhaalt u die woorden? Ik heb vanmorgen gezegd dat over het heel sociaal akkoord kan worden gesproken. Dus ook over het ontslagrecht. Dus ik herhaal die woorden. Zowel in versnelling als verbetering. Dat kan allemaal besproken worden. Maar ik heb erbij gezegd dat wij een ander doel hebben. En dat is ervoor zorgen dat we de sociale partners aan boord houden. Dus dan kunnen we wel doen alsof we elkaar niet naderen. Maar volgens mij zijn we echt bezig zaken te doen. Ja, de premier dus, die denkt echt uh, zaken te doen met de oppositie. En de oppositiepartijen, die denken daar dus echt anders over. Want ze willen concrete toezeggingen van de premier. Geen woorden, maar daden, zei uh, Adi Slof van de ChristenUnie. Ja. En dan heb je ook nog Roemer van de SP. Die probeert het over een andere boeg zojuist. Want hij wilde het debat stopzetten. Ja. Uh, want ja, premier Rutte die kan wel praten met alles en iedereen. Nou laat hij dat dan maar gaan doen, zei Roemer. Op alle concrete dingen die collega's hebben ingediend... of ik er nou wel of niet vrolijk van werd... was stevig als het antwoord... daar moeten we de komende tijd gezamenlijk over gaan praten. Dan kun je niet anders concluderen dan te zeggen... ga dat dan doen en dan gaan we daarna verder. Dus ik heb een punt van orde... Ik wil voorstellen om het debat vandaag te schorsen... en verder te gaan als de premier met al die partijen heeft gesproken. Meneer Wilders. Ja, voorzitter, ik vind het een uh, geweldig uh, voorstel. Ja. Um, het is ongeveer hetzelfde wat gisteren gebeurde... alleen nu uh, niet door de heer Samson, maar door de heer Rutte. Um, ...of het nog gaat over het sociaal akkoord... ...of het nog gaat over de 6 miljard... ...of het gaat over de inkomensverdeling... ...die minister-president heeft ze drie keer een draai om de oren gegeven... ...de collega's van het CDA, van D66, van de ChristenUnie... ...en heeft ze met een kluitje in het riet gestuurd. Hij wil niet met ze in één bed liggen. Dus dit debat heeft totaal geen zin. Meneer Van der Staaij... Voorzitter, geen steun voor het verzoek, het debat natuurlijk gewoon vervolgen. Maar ik wil wel graag mijn begrip en meeleven uitspreken naar collega's... die al vroegtijdig in debat een motie van afkeuring hebben ingediend en gesteund. Hebben gezegd, kabinet, ga maar naar huis. En dan moet je toch nog uren zitten luisteren naar constructieve beraadslagingen. Dat valt niet mee. Ja, nou ja, dat was van de stijl van de SGP. En na dit uh, tussendebatje eigenlijk uh, ja, gaan geestig. de beschouwingen weer verder. Ja, uh, Maar Roemer, hè, het, is, het is niet echt een handige zet natuurlijk. Eerst steunt hij een motie van wantrouwen, dus stuurt het kabinet weg. En nu vraagt hij, ga in elk geval tijdelijk weg en kom terug als je echt wat te melden hebt. Dat wordt ook weer door niemand gesteund. Hoe serieus kan, wordt hij dan nog genomen door zijn collega's? Nou ja, dat maakt het wel lastig, want dan wil hij daarna weer meedoen in het debat. Ja. En dan zie je ook dat premier Rutte hem eigenlijk toch ook weer een beetje in een hoek zet. Want ja, hoe serieus wordt je nog genomen? Roemer staat echt, uh, ja, heeft een moeilijke positie op dit moment in het uh, debat. Hij staat er ook niet... Niet heel erg vrolijk bij steeds. En je kunt ook niet zeggen dat hij uh, uh, ja, ja uh, daar uh, in het debat echt een rol speelt. En dat is toch ook wel. Dat het heeft te maken met de positie die hij eigenlijk vanaf gisteren heeft ingenomen... dan vandaag dit debat aangevraagd. Ja. Uh, er is wel gezegd ook, uh, daar heeft Roemer dan ook wel een rol in gespeeld... Uh, even in het debat over de ZZP'ers, de zelfstandige aftrek... die uh, ze willen laten blijven bestaan. Daar heeft Rutte nu wel toezegging op gedaan. Je merkt wel dat Rutte door wat er gebeurd is nu vanmiddag... wel wat concreter gaat worden in ja. een aantal dingen. Dus dingen wel iets meer benoemd. Al zegt hij me steeds, steeds bij alles bij van ja, er moet wel geld voor komen... en daar moeten jullie dan zelf maar voor zorgen... Je merkt in ieder geval dat de oppositiepartijen... en dan heb ik het toch vooral over CDA, D66 en ChristenUnie... Um, de premier wel meer met de rug tegen de muur zetten. Dus hem wel meer dwingen om, om concreter te worden... en de druk wel opvoeren. Goed, Margreet Boer. We horen je ongetwijfeld later nog op deze zender en na vieren... praten wij met ons eigen politieke panel over al deze zaken door. Dankjewel. je Eén minuut. De boerderij. Ik heb mijn boerderij volledig geautomatiseerd omdat ik eh, problemen met de rug had, een hernia. En zodoende heb ik onder andere een automatisch voerhek. Waardoor ik niet iedere dag hoef te voeren, maar één keer per drie dagen bijvoorbeeld. Daarnaast heb ik ook nog een mesrobot, wat eh, roosterschoon veegt. Een melkrobot. Dat betekent dat koeien 24 uur per dag gemolken kunnen worden. Dus ze kunnen zelf kiezen wanneer ze gemolken worden. Ja, verder hebben de koeien stappentalers, Waardoor ik niet ieder moment van de dag in de stal hoef te zijn om te kijken of koeien tochtig zijn. Want ik krijg gewoon een sms'je met de telefoon van ...Perta is tochtig vandaag. Uh, ja, mijn vrienden bij het voetballen zeggen wel eens: van: uh, ja, Wat moet jij nou eigenlijk doen op het bedrijf? Je hoeft helemaal niet veel te werken. Maar ja, ik, als, als, na, na het voetballen zeg maar, of na het, na het trainen, s avonds, dan, uh, dan moet ik nog uh, twee uurtjes tussen de koeien. Of moet ik? Ik ben heel graag. Dat was één Minuut gemaakt door Els Huver. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land. Onze correspondenten laten ons hun wereld zien. Metropolis Radio. Nederland. Hallo Nederland. Welkom bij by... Metropolis. Metropolis. Borrelen, pimpelen, hijzen, zuipen. Het Nederlands heeft vele termen voor het consumeren van alcohol. Hoe zit het met het alcoholgebruik in de rest van de wereld? Gisteren dronken we één biertje te veel in Duitsland. En vandaag reizen we tenslotte naar Zwitserland. In Zurich kan je je roes uitslapen in Hotel Zuip. Al is dat wel onder dwang. Gesteld, ik word in openbare dronkenschap opgevoerd, dan word ik hier waarschijnlijk met een rolstoel of met een brancard. Met een rolstoel, ja? Met een rolstoel. Ah, ja. brancard. Ja, ik ben in gezelschap van meneer Cortesi, officier van politie. Wij zijn in het politiebureau van Zurich. Dat is het enige politiebureau in Zwitserland wat een centrale ontnuchteringscel heeft in de volksmond ook wel Hotel Zuip genoemd. En waarom Hotel Zuip? Je betaalt hier meer voor een overnachting... dan in welk vijfsterrenhotel ook. Het was tot deze week 950 francs. Nu net teruggebracht door de ombudsman tot 600 francs. Maar evengoed, 500 euro. De vervuiler betaalt, vinden ze hier in Zwitserland. Eigen schuld, dikke bult. Mag ik even kijken? Wij staan hier in de hal, maar hier is een klein kamertje waar de cel wordt bewaakt. We zien hier een paar monitoren, vier monitoren en 14 uh, cellen. En ze zijn allemaal leeg. Een hele lange gang hier die donker is op het moment. En nu kom ik in een ontnuchteringscel. Hij is roze. Hier is een blauw matras met een kussen... Eh, ook eh, de verwarming is hier roze. En achter een kartonnen wandje, het is echt karton, donkerbruin karton, is een toilet. En die is dan afgeschermd van de bewakingscamera's. Hier komen nu Leute die zichzelf gefährden of anderen. En die dan daneben ook eh, auch, auch gewalttätig werden. Het is, het is niet zo dat iemand met 5 promil hier al wordt ingeleverd. Je moet echt een gevaar voor jezelf en voor je omgeving zijn. Zo, nu, nu ben ik ingesloten. Hij heeft de deur dicht, dicht gedaan. En ook het, het klepje is nu dicht. Ik ben nu op mezelf aangewezen. Dit is een cel met een groene deur en groene verwarming. En voor de rest is de, ziet hij er net zo uit als de roze. Nou ja, dat is waar... Een spezielles Gefühl, moet ik zeggen. Ja, het is am Wochenende, Donnerstag bis Sonntag, zeer oft voll. Früher war dat nur aan diesen Tagen open, nu is het de hele Woche open. Het heeft zeer oft am Morgen, om die tijd, nog leute hier. Het is eigenlijk een succes, want vroeger was hij open van donderdag tot Zondag en nu is die de hele week open. Komt het voor dat mensen dat niet kunnen betalen? Want u heeft zojuist het bedrag van 950 naar 600 frank teruggebracht. Maar het is nog altijd een heel hoog bedrag. Er zijn mensen die komen en zeggen... ...zal ik graag, ik ben daarvoor gezond en ga weer raus Moeten ze dat gibt... meteen hier kassa betalen? Moeten ze het hier contant betalen? Er kan, men kan met de kredietkaart direct betalen, unten aan de kasse... Uh, kan aan een rekening verlangen. En mensen die zeggen: dat betaal ik niet. Ik kan dat niet en die ook geen geld hebben. Sommige mensen trekken ook gewoon hun kredietkaart. en betalen dat gewoon zonder enig probleem. ze zeggen: hartelijk bedankt voor het logies. Hier is 950 francs. Nou, van Nederlanders wordt wel eens gezegd. boter bij de vis. Dat is een Nederlandse uitdrukking. Maar ik ken een volk die dat nog erger doet. En dat zijn de Zwitsers. En dat was een bijdrage van Renske Hedema. En volgende week gaat Metropolis Radio op zoek naar rare gerechten en eetgewoonten. Het is een mooi moment. De Algemene Beschouwingen zijn hier in de Tweede Kamer in volle gang. Om politiek Nederland anno nu te bekijken door niet-Nederlandse ogen. En dat doe ik met Helmoet Hertzel. Welkom. Sinds 1985 al correspondent met als standplaats Den Haag. En je schrijft voor die Welt Onder andere maar eigenlijk voor alle Duitsstalige landen. Dat ja, klopt. Duitsland, ja. Oostenrijk, Zwitserland, Luxemburg. Ja. En nou, al sinds 1985 ben je hier... Je hebt dus al heel wat kabinetten en dus ook algemene beschouwingen meegemaakt. Je hebt vandaag en gisteren waarschijnlijk ook zitten kijken. En dan is de vraag natuurlijk: is dit een bijzondere editie? Heb je ooit wel eens een dergelijke, dergelijke politieke verhoudingen meegemaakt? Ja, dat is heel erg bijzonder. Ik denk die aflevering wat we nu beleven in de Tweede Kamer, dat is de, Ik zou het bijna willen noemen de Rutte-Samson Experience. <lacht> de Rutte -experience. Dat, maar dat, dat klinkt heel positief. Nou ja, goed. <lacht> nou, dat kan je ook even invullen. Dus ik denk. Uh, die, die hele debat is heel, uh, ja, heel hard wat ze gevoerd... He? dus wat heel hard op de man gespeeld enzovoort... wat eigenlijk vroeger in, in andere kabinetten... ik heb Lubbers nog meegemaakt enzovoort... Uh, niet gebruikelijk was. Nee. Dus uh, wat echt onder de kortel soms uh, geargumenteerd mm -hmm. had keihard aan toe. Zoals uh, meneer Bumacher zei... Het ja. zoek het mezelf uit. Zoek het mezelf uit. En dat, ja? dat is niemand van de CDA. Gewoon, ja, dat is gewoon uh, een, hele, een hele nieuwe manier mit LK umgehen, auch mit mit mit was äh, eigentlich von Nederland der letzten sag ich mal 25 oder 25 Jahre ungekennt war. Das jetzt ihr seht hellstark in der in die Debatte die allgemeine Beschauung sehe hellstark, die Polarisation von Nederland hellstark. Das ist äh, gewohnt hat gerade kei hat Und Das mhm. ist eigentlich auch Nederlands ein bisschen, um die Verzun, die miesige Bäche. Ja. Het is, uh, eventjes terug, die polarisatie hè, wordt keihard uitgevochten. We hebben natuurlijk wel meer tijden van polarisatie gehad. Bijvoorbeeld in de jaren zeventig, Den Huil en Wiegel. Ja. Dat ging ook wel hard, maar iets beschaafder misschien. Maar dat was in elk geval niet al zo ver doorgepolariseerd... Da dat er in elk geval nog stevige coalities mogelijk waren... Juist. Dat is nu dus heel juist. anders. Ja, en juist, je moet on speaking terms zijn, om dat mooie Engelse woord te gebruiken, om speaking terms te zijn met elkaar. Omdat uh, het kabinet Rutte, uh, samson heeft natuurlijk geen meerderheid in de Eerste Kamer. Mm -hmm. Dus ze zijn aangewezen op de oppositie. Ze moeten iets met het CDA of met D66 doen om hun wetten en hun hervormingen en zijn, hun uh, uh, spaarprogramma, dus uh, de bezuinigen. Door de Eerste Kamer de loodsen. Dus ze zijn op de oppositie aangewezen. Dus er moeten moet bruggen, bruggen gebouwd worden. En dat is heel erg belangrijk. Maar met, na zo'n debat lijkt het mij heel erg moeilijk om die bruggen te gaan bouwen. Mm -hmm, want ik wilde straks zo, zo meteen nog even doorgaan op die harde toon. En een vergelijking maken met Duitsland. Maar eerst even inderdaad nu dit debat. Hard debat dus. Maar wat vind je er... Inhoudelijk van. Wat zou jij nou schrijven voor de Duitsstalige pers in de ons omringende Europese uh, bevriende landen? Als je, als je dit zou moeten becommentariëren, inhoudelijk, van Rutte bijvoorbeeld? Nou, ik, ik denk dat uh, Rutte komt eigenlijk als tamelijk zwakke leider over. Hè? Dus de laatste tijd, ook in die debat, is ze vind ik, tamelijk zwak. Ja. Vandaag ook? Nou, ik heb niet alles gevolgd. Wat ik heb kunnen zien. Uh, dus, uh, hij doet nu zijn best om, om, om zich weer als minister-president hier te zetten. Maar was de laatste zeg maar, weken en maanden was die man eigenlijk afwezig. Ik heb hem gewoon gemist. Mm -hmm. beetje, om leiding te geven in een van de grootste politieke en economische crisis. In Europa en in Nederland beleven. Dus Nederland is in een recessie terecht gekomen. Dus uh, de, de, de vierde recessie in vijf jaar. Het ja, is nogal wat hè. Er is nogal wat. Ja, precies. En die mensen gaan hier ontzettend achteruit. Dus Jan modal, die die leidt ontzettend. Dus Nederland heeft de hoogste inflatierate van alle Euro landen, Eurozone landen in Europa, namelijk 3,3%. De koopkracht gaat met 0,5% achteruit. Dus elke Nederlander, de gemiddelde Nederlander wordt volgend jaar om 4% armer. En dat is mhm. wel wat. En daar is eigenlijk een, een vereister van een minister-president, van een politieke leider... dat hij toch uh, zeg maar, uh, zijn, zijn, zijn volk ook een keer goed toespreekt... in een, een televisie-aanspraak uh, of zo. En dat heeft dat hij die, gedaan. Hij, uh, body, uh, ja, maar ook, en ook... ons toen gevraagd om auto's te kopen. Dat, ja, was, dat heeft hij dus gedaan. Dat, ja, dat was, was niet voldoende. Nee. Ja? Maar dat was één keer. En je moet gewoon permanent moet je achter de prinsons geven. En Rutte was heel, Mark Rutte was heel lang gewoon niet te zien. En dat verbaast je, want verbaast je, je concept, zit hier al lang ja. en als je kijkt naar de, de ja. mensen voor hem, uh, ja. uh, nou in elk geval Kok, Lubbers, uh, de, de, die waren meer op het moment dat er sprake was van crisis of als zij dachten dat het nodig dat was, klopt. waren ze. Dat zeker waarmee? Lubbers, hè? Lubbers was heel sterk. Hè? In, de, in de begin uh, jaren 80 als Lubbers minister-president is geworden, dus hij is begonnen met die mooie great no-nonsense. Mm -hmm. No nonsense. En hij heeft eigenlijk dat land, Nederland, helemaal saneerd. Heeft heel lang geduurd, bijna tien jaar. Hè? Dus heeft hij gewoon dat die buinhoop die Doen op de uil heeft aangericht met zijn kabinet, met, met de hele schuld. Uh, dat is voor jouw rekening? Ja, precies. Oké, okay, voor <laughs> mij, uh, mijn rekening, neem ik ook uh, heel kort. En <coughs> er waren mijn... was nog ja, een kabinet precies. van acht Wiegel na, geloof ja, ik. Ja, precies daartussen. Maar in elk geval. Luppers heeft Nederland weer op de spoor gezet. Mm. Ja, heeft, maar hij heeft wel tien jaar geduurd. En Luppers heeft leiding gegeven en hij was altijd present. Hij was aanwezig en hij heeft gewoon dat land geleid. En dat vermis ik bij Mark Rutte ontzettend. En als jij schrijft in de, in de Duitse kranten en je spreekt natuurlijk ja, mensen in ja. Duitsland. Um, dit is dan ook wat jij zegt en heb jij het idee dat... dat Duitsland ook bezorgd is over Nederland. Over hoe het hier nu gaat. En als ze misschien zien hoe er nu gedebatteerd wordt. en hoe moeizaam het is om tot elkaar te komen. en tot, tot, tot beleid te komen. Nou, Duitsland heeft nu andere problemen. We hebben nu dat probleem. welke coalitie wordt gevormd in Berlijn. Dus ja, maar Angela dat wordt in elk ook van een stevige coalitie, dat, zou je ja, okay, zeggen. Ja, oké, een stevige coalitie. Waarschijnlijk wordt het de grote coalitie. Dus de Christen-Democraten, Democraten, En dan komt, denk ik, Nederland niet aan de eerste plaats. Ze geen nee, prioriteit. Niet nu. Ze zullen niet nu, nu niet kijken. Maar ja, ja. je schetst een beeld van Nederland. Ja het is natuurlijk al zo lang in recessie. Baart dat Duitsland zorgen? Ik bedoel, dat wij zorgen hebben over, over Duitsland als daar wat we zou zijn. Kan ik me voorstellen? Het baart me wel zorgen, mee als Duitser dan. Ik hmm. denk ook andere Duitsers. Wat ons eigenlijk verbaast in Duitsland is de volgende. Kijk, we zijn zo nauw met elkaar verwoven economisch. Dus uh, de bilaterale handelsvolume tussen Nederland en Duitsland is 160 miljard per jaar. 25 procent van de Nederlandse export, gaat naar Duitsland. Dus eigenlijk zou Nederland... in de kielzoog van Duitsland... waar onze economie op dit moment, op dit moment nog groeit... Mm -hmm. groeiende is, ook, ook moeten groeien. Maar Nederland groeit niet. En waarom waar, waar komt dat vandaan? Ik denk van een foutief beleid, wat de regering Rutte Samson hier doet. Wat doet Nederland, of de Nederlandse regering, belastingen omhoog. Belastingen omhoog en nog een keer belastingen omhoog. Dus dat kan je in een recessie helemaal niet doen. Dat remt die hele economie, economie in Nederland af. Dat is een heel fout beleid. Dus eigenlijk moeten de belasting hier in Nederland omlaag, omdat de belastingstruk in Nederland is al de hoogste, een van de hoogste in alle Europese landen. Mm -hmm. Dus je kan niet elke, elke keer weer belasting omhoog Nee, dan, die mensen worden gewoon moedeloos van. Maar verbaast het jou dan bijvoorbeeld niet... als je zegt het is gewoon fout beleid... kijk naar uh, Duitsland, dat zeg je zonder chauvinistisch te zijn... gewoon kijk naar waar, waar het wel goed gaat. Waarom, waarom gebeurt dat dan niet in Nederland, denk je? Nee, kijk, je moet, het bezeven, je moet het doordringen ook. Bij ons, waarom staat Duitsland nu zo goed voor? In vergelijking, in verhouding mm -hmm. met andere Europese landen. Omdat de vroege regering, dus was niet Merkel... maar Meneer Schroeder, groen en socialist. Hij heeft in Duitsland een de noodzakelijke hervormingen doorgevoerd. Dat betekent, hij heeft de arbeidsmarkt hè, gedereguleerd. Dat betekent dat de arbeidskosten in Duitsland goedkoper zijn geworden. Dat heeft onze competitie internationaal verbeterd. Ja. En daarom draait de Duitse economie een goed. Oké, okay, dat is één kant van de medaille. De andere kant van de medaille is ook... dat heel veel Duitsers, ongeveer acht of negen miljoen Duitsers nu... in armoede leven. En dat ze niet voldoende verdienen. er is verdienen. geen minimumloon, dat is was geen inzet minimumloon. van de verkiezingen. Precies, dat, dat, dat, dat gaat nu wel de hoge, hoge prijzen die ze betalen. Namelijk dat heel veel Duitsers... die, die werken voor zeg maar acht euro per uur. Mm -hmm. ja, en die kunnen van hun eigen werk... Niet die moeten leven. daarnaast nog meer baantjes Dat is schandalig. Maar dat is die prijs die wij betalen voor onze economische groei. Ja, maar zeg je, dat zou Nederland dan eigenlijk ook moeten doen. Dat beetje asociale maar even slikken. En dan over een paar jaar maar weer, zoals Duitsland nu gaat doen... dat weer een beetje recht trekken? Ik denk, een crisis is altijd een uitdaging. Een crisis is een uitdaging. En als je die crisis wil overwinnen... moet je ook uh, heel, uh, zeg maar, heel erg... Uh, ja, Grote stappen Grote stappen nemen. doen en moet je ook een keer durven. Iedereen leidt in die crisis, maar je moet er die crisis heen en je moet ze gewoon ook kunnen aanpakken. Nou, en je moet je echt kijkt... durven, moet je durven. En Nederland, op dit moment de Nederlandse regering, het kabinet Rutte, durft niet. Nee, dat is wat je zegt. En je ziet ook niet, als je nu de algemene beschouwing voor zover je die hebt gevolgd, volgt, zie jij dat ook niet gebeuren. Nee, ja, ik zie het op dit moment niet gebeuren, nee. Nou, eventjes terug naar die toon waar je het al over had. Dat je daar een beetje verbaasd over was. Die harde, ik kan nog misschien niet zeggen onbeschofte toon... maar misschien zo, zelfs soms daar. Niet echt des Nederlands. Maar jullie in, in Duitsland gaat het sowieso wel wat beschaafder toe, toch? Nee, goed, ik ga, ik ga eigenlijk zo... mijn, mijn... Observatie is in de laatste zeg maar, 20, 30 jaar, is Nederland is een beetje Deutscher geworden en Duitsland een beetje Nederlands geworden. Dus in, de Deutsche in het Duitse Bundestag, het parlement in Berlijn, wordt nu beschaafder gediscussieerd. En in Nederland, de Nederlandse Tweede Kamer hier in Den Haag wordt een beetje onbeschaafder gediscussieerd. Zoals de vroeger bij ons in Duitsland, vooral in de tachtig jaren, äh, heel gebruikelijk was: als die, die grote so zoals franz Josef Strauß auf Herbert Wehner anwesend sein gewesen. Ja, die Wehner, haben, die hat doch ja, weh gerufen, sie sind ein Schwein. Sie sind ein Schwein, aber Wehner, Wehner hat Wehner auch Wehner gesagt, meine ja, ihr bent ein, äh, ein Kapauter und ihr noemt sich Professor. Und die Ministers haben die gesagt, die Wehner, ja, normale Menschen, die haben geweten, aber Ministers in Deutschland nicht. Solche Dinge. Ja. Und Franz Josef Strauß hat eine Helemäue gesagt. Er hat aber die Menschen, die heute, also nicht in Bayern wohnen, er hat die genannt. Die Noordlichter, die Noordlichter. Dus, nou ja. Maar goed, werd er dan. Want kijk, kijk, dit is nog wel geestig. Gewone mensen hebben een geweten, maar ministers niet. Daarvan zou je zeggen. Daar zit in elk geval geen scheldwoord in. Het is niet echt ja. vriendelijk maar bedoeld. Vind, het is nog is. wel geestig, precies. Ja. Maar als bijvoorbeeld gezegd werd. zie zien het aan Werd er dan ingegrepen door ja, ja. de. de uh, Bondsdagvoorzitter? Ja, de voorzitter van ja. onze Bondsdag heeft ingegrepen. Dan kreeg hij een ruge. Hij wat ik een berisp. Een berisping. Berist, berisping. En kan ja, je ook precies. zoveel berispingen krijgen... dat je eruit moet, of niet? Nee, eigenlijk dat niet. Nou maar het gaat gewoon in het protocol. Dat is ja. gewoon een verricht, geschiedenisboek. Gewonnen. Maar hij wordt wel berispt. Want absoluut. dat gebeurt hier. Heb je daar ook verschil... Uh, of zie je daar ook verschil in dat er wat verandert? Dat in de loop van de jaren de Kamervoorzitters hier... er moeite mee hebben met die harde toon van het debat... en vaak niet goed weten of ze wel in moeten grijpen of wanneer... Die indruk heb ik wel, ja. Dat er mm -hmm. een bepaalde onzekerheid äh, heerst bij de Kamervorsitzende. Dat zijn er natuurlijk verschillende geweest. Äh, nu ook äh, bij de nu amtierende Kamervorsitzende. Dus dat ze soms äh, even aselt. Mm -hmm. Moet ik iets doen of moet ik niks, moet ik niks doen? En äh, ja, goed, ik vind uh, mijn persoonlijke mening dan is altijd... Nee, je moet zo'n so debat eigenlijk laten lopen. Mm -hmm. ja? Als het niet echt heel erg uh, beledigend is, moet je niet ingrijpen. Nee, en grijpen ze in Duitsland ook wel heel erg in als je, je, als je direct het woord tot iemand richt in plaats van dat te doen via de voorzitter? Want daar letten ze hier, zeker vandaag, heel erg op. Nee, bij ons is een andere debattencultuur. Bij ons in Duitsland, in, in, in ons parlement... wordt niet weer de voorzitter gedebatteerd. Gewoon maar direct. Direct, direct ja. Ja, ja. Dat is een groot verschil. Uh, nou, nog even over Europa. Denk je, uh, omdat natuurlijk steeds Europa... hier in dit debat ook op de achtergrond speelt... Hè, die 6 miljard, waar de regering voorlopig althans zegt... zich echt aan te willen houden... of misschien niet te willen houden, maar te moeten houden van Europa... Mm. denk je inderdaad dat Reen nu op een Zit op het puntje van zijn stoel en uh, opspringt op het moment dat hij ziet... dat er ook maar een beweging wordt gemaakt door de regering Rutte... om dat toch maar ietsje minder te bezuinigen? Denk je echt dat het zo strak zit? Nou, het zit wel strak. En, nou, je, je moet ook uh, zo zien dat Nederland moet zich laten meten aan zijn eigen eigen zeg maar, standing, zijn eigen uh, rating uh, de laatste jaren. Nederland is een van de wenige, zeg maar, vier landen nog in Europa hebben een AAA-rating. Ja. De hoogste boniteit. Huh? Dus Nederland, Duitsland, Luxemburg en uh, Finland, die vier. En Nederland heeft ook altijd geëist dat die uh, Pact van stabiliteit, Stabiliteitspact, nee, dat die wat uh, nagekomen. Ja. Dus je moet je gewoon na, na, aan je eigen woorden laten meten. Dus Nederland moet gewoon die 3%-norm van de eurostabiliteitspakken. Dat is ze gewoon Die aan ja, de sta eigen status zelf verplicht. Ja, eigen status zelf verplicht. Anders wordt ik gewoon ongeloofwaardig. En Nederland Nederlanders stellen ook met de heer Dijsselbloem... de minister van Financiën en ook, ook nog de voorzitter van de euro, euro, -Euro, -Euro, -Euro, -Euro Dus Nederland moet zich gewoon laten meten aan zijn eigen eisen. Goed, Helmoet Hertselwoorde, u heel hartelijk bedankt. Al bijna dertig jaar correspondent voor Duitsstalige Pers. En uh, hij bekeek even met on-Nederlandse ogen de Algemene Beschouwing. We zijn zo terug. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door... Esther Verheij, pro-VPRO sinds 1992, omdat ik ga voor inhoud. Evert Verhulp. De ideale klokluider bestaat niet. Hè. De ideale klokluider is degene die helemaal geen klok luidt. Hoogleraar, arbeidsrecht en advocaat van verschillende klokkenluiders. Geen voorstander van het Huis voor de Klokkenleiders. Nee, het Huis voor de Klokkenleiders is geen prima zaak. Klokkenleiders moeten gesteund worden, maar dan wel goed. Het Huis voor de Klokkenleiders schept een aantal valse verwachtingen die niet deugen. Hoe steun je Klokkenleiders het beste? Soms is Klokkenleider goed in het zakelijk. Argos, zaterdag kwart over twaalf. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Macro heeft iets speciaals te vieren met u als pashouder. 45 jaar in uw voordeel is al onderweg en valt binnenkort bij u op de mat. Zo doen we dat bij Macro. Partner voor ondernemen Nederland. Wie verdient dit jaar de gouden televisiering? De belangrijkste televisieprijs van Nederland. Stem nu op wie is de mol? Wie is de mol? Moeder, ik wil bij de revue. Mag ik uw applaus voor? Bob Zop Of Flikken Maastricht? Laat dat wapen! Ga nu naar televisier.nl en stem. Hou uw brievenbus in de gaten en vier het macro-voordeel mee vanaf vrijdag 27 september.